10 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. Het KNMI waarschuwt voor de rest van de avond en de nacht voor extreem weer, code Oranje. De neerslag die over het land trekt kan ijzel veroorzaken en daarmee problemen voor het verkeer. De neerslag komt vanuit het noordwesten. De westelijke provincies hebben er nauwelijks hinder van. Code Oranje geldt voor acht andere provincies. Friesland moet tot middernacht nacht rekening houden met gladheid. In de zuidoostelijke provincies duurt het de hele nacht. Eerder kwam Rijkswaterstaat al met het advies om extra voorzichtig te zijn... vanwege mogelijke gladheid. President Sardari van Pakistan heeft een bezoek gebracht... aan het 15-jarige meisje Malala. Ze wordt in een ziekenhuis in Birmingham behandeld... aan de verwondingen die ze opliep bij een aanslag door de Taliban. Malala werd in oktober van dichtbij in haar hoofd geschoten. Ze had zich de woede op de hals gehaald van de Taliban... omdat ze zich inzet voor Onderwijs voor Meisjes... Malala had zwaar letsel aan haar schedel en kaak. Ze moet nog een aantal operaties ondergaan... maar ze maakt het naar omstandigheden goed, zegt het ziekenhuis. Almere zet morgen gratis bussen in... voor mensen die de stille tocht voor grensrechter Richard Nieuwenhuizen willen bijwonen. Er geldt een aparte regeling in het stadsvervoer vanaf half drie. Burgemeester Jorisma verwacht dat zo'n 20.000 mensen zullen meedoen aan de tocht. Ze doet een oproep aan mensen uit de rest van het land om niet naar Almere te komen... De familie van de grensrechter wilde de stille tocht graag alleen met almeerders en een aantal genodigden houden. In de Eredivisie heeft RKC Waalwijk vanavond met 2-0 gewonnen van NEC. ADO Den Haag speelde thuis met 1-1 gelijk tegen PEC Zwolle. AZ Willem II eindigde in 0-0. De wedstrijd Ajax FC Groningen is nog aan de gang.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 Nogmaals, goedenavond. U krijgt natuurlijk in het uur de gebruikelijke overzichten. En we hebben nog een wedstrijd. Ajax FC Groningen, Frank Bieluit. Uurtje onderweg, 2-0 voor Ajax. Dat als eerste club in de top 5 bezig is een resultaat neer te zetten tegen Groningen. Zoals het hoort, op voorsprong dus in de arena. Dat mag je althans verwachten.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 A time when i did not care and there was a, a time, a time a when the facts did stare there is a dream and it's held by any e. well i'm sure you had to see it's open In excess met Original Sin. Ajax FC Groningen met Frank Wielaert. 62 minuten onderweg, 2-0 voor Ajax. En Fischer wil nog wel, die heeft nog wel zin in een goal. Althans, die probeert hem wel te maken. Het is heerlijk af en toe om hem te zien met die hele mooie korte voetbewegingen... die hij dan heeft om één of twee tegenstanders in de luren te leggen. Meestal twee tegelijk. En dan probeert hij er tussendoor te kruipen. Dat laatste lukt dan... Tot nu toe meestal niet, maar uh, het gaat hem nog wel een keertje lukken. Dat voel je aankomen. De bal op Luciano, diepe paas van, uh, van Rijn. Hij was natuurlijk niet op Luciano bedoeld. Maar bijvoorbeeld op Hoesen of op Boerichter die daar was opgedoken in het centrum. En uh, Luciano kwam daar even tussen. En leidt daarmee de aanval van Groningen in. Die bij de hoekvlag van Ajax alweer wordt onderbroken door uh, al de en Eriksen die daar prima uitvoetballen met z'n tweeën trouwens. En De Jong balletje breed op Boerichter. Die kan dan 1 tegen 1 gaan tegen Kwakman. Wacht even tot er een tweede man bij is gekomen. Je moet tenslotte ook een beetje voor de uitdaging gaan. En de bal breed uiteindelijk via De Jong. Naar Fischer. Die loopt zich vast op Agilore. Agilore draait zich om. Maar vindt dan geen vrije medespeler. Moet even goed zoeken. En vindt uiteindelijk dan de rechterkant. Met uh, Blind tegenover zich. Maar hij komt nauwelijks de middellijn over. Dan uh, moet hij al twee tegenstanders voorbij. Ook, ook hij voetbalt zich daar trouwens behoorlijk uit met uh, De Leeuw. En Agilore als uh, tussenstations. En Kwakman. Die uh, weer op zijn eigen helft staat. En daar Ajax alweer goed georganiseerd staat te wachten op wat Groningen bedenkt. Met Bakuna aan de linkerkant. Het lijf van lijfgevecht met Van Rijn. Van Rijn krijgt nauwelijks de kans om er een lijf van lijfgevecht van te maken. Want Lies wat fluit voor een overtreding van de Ajax Dus kan Groningen gaan een vrije trap gaan nemen. En dat doen ze via Bakker. Die jonge linksback van Groningen die uh, ja, het lastig heeft in deze wedstrijd. Dat heb ik al eerder gezegd tegen Boerichter, Want Boerichter is overal en nergens te vinden. En Bakker zoekt zich af en toe een ongeluk naar zijn directe tegenstander. Nu de bal diep gegooid. Wordt achterin weggewerkt bij Ajax. Komt dan weer terug via een hele uh, hoge boogbal. Lasse Schöne probeert de bal onder controle te krijgen. Dat lukt hem zo half-half. En uiteindelijk is het, leidt dat tot balverlies. En kan Kierum komen over de rechterkant met een paas. Richting de eerste paal wordt die bal weggewerkt opnieuw door Sander en Eriksen. Nee, Fischer is het die de bal de diepte ingooit richting Hoesse. Maar daar staat Luciano buiten zijn strafspraak. Dus loopt Hoesse door. Maar Luciano blijft rustig. En speelt gewoon zijn rechtsbek aan. Dat is Kappelhof. En kan Groningen weer komen. Groningen in de tweede helft wel beter dan voorrust. Maar dat is niet zo heel erg moeilijk. Want nu hebben ze ook af en toe de bal. En proberen ze ook echt aan te vallen. Maar Texera voorin. Absoluut onzichtbaar. En dus heb je niet echt iemand om de bal kwijt te kunnen. En om daar vandaan door te voetballen. Of om hem kwijt te kunnen. Zodat je denkt, nou die gaat wel een keer richting de goal. Dan om gevaarlijk te worden. Texera is onzichtbaar in dit duel. En ook de leeuw van wie je hoopt. dat hij je weer laat zien. Zien we op dit moment niet. Eriksen loopt goed weg achter de verdediging bij Groningen. Oh, lepelt de bal over de goal van Luciano heen. Wat een heerlijke pas was dat. Van achteruit van al de wereld. Over de verdediging van Groningen heen. En Eriksen lepelt die bal dan. Over de goal van Groningen. Het blijft 2-0 in de arena. Het was bij Ado Den Haag tegen Pek Zwolle 1-1. En Jeroen Guten praat namelijk de trainer van de Zwollenaren, Art Langeleg. Art 1-1 in Den Haag. Ben je blij met deze uitslag? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja. Waarom? Nou ja, omdat we in de wedstrijd heel veel vlagen en heel veel fases heel lastig hebben gehad. En we dus wel lang voor hebben gestaan, maar we ook ten alle tijde niet rustig op de bank zaten. We hadden we kunnen winnen, maar we hadden ook kunnen verliezen. Dus ik vind de uitslag in orde. Dus, uh, en uit bij Den Haag ben je met een resultaat tevreden. Uh, vooral het feit dat jullie scoren uh, kwam op dat moment heel goed uit. Hè? Want jullie stonden al vanaf het begin van de wedstrijd onder druk. Was dat een gebrek aan scherpte, concentratie? Nou, daar geloof ik nooit in. Maar uh, we begonnen wel heel slecht. Of je kan zeggen, uh, ADO heel goed, zet ons onder druk. En we hadden moeite met uh, hoge ballen en uh, corners. Dus we uh, waren blij dat we het eerste kwartier ongeschonden doorkwamen. Eigenlijk de eerste keer dat we zelf ja, aan van een intentie stonden scoren meteen. Dus dat is inderdaad een uh, meevaller. Even wat anders. De wedstrijd staat natuurlijk uh, uh, in het teken van, uh, van de gebeurtenissen van vorige week. Eén minuut stilte. Heb jij er een bepaalde emotie bij op dat moment? Nou, bij alle minuten stilte die ik, uh, ja, die ik heb, denk ik uh, even aan hetgene waarvoor het is. En daarna denk ik aan mijn eigen... ...omstandigheden of mijn eigen familie en mijn eigen mensen om me heen. Dus uh, ja, ik mix dat altijd zo'n minuut. Maar natuurlijk, het is goed om stil te staan bij. En, en zelf denk je ook uh, aan ja, degene die nu overleden is door dat geweld. Maar eigenlijk ook aan alle mensen die uh, verbaal of non-verbaal... Uh, ...op een rare manier bejegend worden door uh, zijn of haar medemens. Maar het voorval in Almere, heeft dat je aangegrepen? Nou, het feit dat ik moet overlijden heeft me aangegrepen... Maar ik ben van mening dat dit iets is wat al uh, tien jaar uh, speelt. Want uh, elke keer als ik op het amateurveld kom, dan, uh, dan zie ik dezelfde dingen ontstaan. Alleen niet met een fatale afloop. Maar vaak wel met, uh, met dreiging of uh, nou ja, agressie. Merkt jij, jij vandaag een andere sfeer in het veld? Nee. Dus wat dat betreft heeft het geen enkele invloed? Nou, het is goed om erbij stil te staan. Maar goed, uh, uh, uiteindelijk uh, zou het wel heel hypocriet zijn... als we dan vandaag in één keer heel erg anders zouden, uh, ons zouden gedragen in het veld... en dan volgende week alles weer uh, normaal zouden laten zijn. Nou, het zou ook een begin kunnen zijn. Nou ja, we proberen altijd vanaf het begin uh, van het seizoen... of begin van onze jongens die we krijgen... een normale uh, wijze van hanteren of van, uh, van uit te hanteren. En als het niet zo is, we over de grens gaat, dan treden we daarin op. Nou, op het moment dat alle leidinggevende mensen bij clubs... dat zouden doen in het land, dan uh, waren we denk ik een stuk verder. Aard langer, de trainer van Pex Wolle dat met 1-1 gelijk speelde uit bij ADO Den Haag. Ajax staat nog steeds met 2-0 voor de FC Groningen. Frank Wielheid. Ja, na 68 minuten in uh, deze wedstrijd is dat nog steeds het geval... Trekt Texera even achter de verdediging van Ajax op te duiken. Maar komt daar de bal niet. Dus maakt het niet uit waar hij dan opduikt. Maar uh, Ajax krijgt ook de bal niet weg achterin. Met uh, uh, Kieftenbelt die daar uh, de, boel, uh, uh, de bal in ieder geval bij zich houdt. Maar hem uiteindelijk nauwelijks kwijt kan. Uh, van Dijk levert hem vervolgens uh, in zijn plaats in. En dan kan Ajax weer komen. Is er ook wat ruimte? Omdat er uh, vier mensen van Groningen voor de bal zijn. En op het middenveld er dus uh, bijvoorbeeld voor uh, Fischer, die daar uh, eventjes opgedoken is centraal, wat ruimte ontstaat. Daar krijgt hij de bal weer terug. Fischer, oh hij valt half en dat voorkomt dan precies het moment dat hij wil gaan schieten. En kan van Dijk er nog voortduiken om er een hoekschop van te maken. Fischer raakt daarbij geblesseerd en uh, blijft ook liggen de jonge Deen. Ik zei het al, hij is nadrukkelijk op zoek naar zijn goaltje in uh, dit duel. Met hem in de basis. Ten slotte verloor Ajax. Dit seizoen nog geen wedstrijd. Sterker nog werd alles gewonnen. En ook vandaag gaat Ajax winnen. Ik kan me niet anders voorstellen gezien het verloop van de wedstrijd. En ook de stand op dit moment met nog een dikke 20 minuten te spelen. En de drang van Fischer om zelf ook nog wat toe te voegen aan deze wedstrijd. Voor zover hij dat niet al gedaan heeft. Lukoki wordt ingespeeld. Korte corner genomen. Lukoki net ingevallen voor Boerichter. Kan de bal weer oppikken als de bal achter achterin half wordt weggewerkt bij Groningen. En blind wordt aangespeeld. Dus staat Groningen even vastgepint tegen de eigen 16 aan. En kan Ajax de bal verplaatsen van de linker naar de rechterkant. Daar waar Eriksen nog is gebleven vanwege die hoekschop van Rijn. Die uh, Lukoki. Nee, het is Hoese die daar ingespeeld wordt. Kan de bal niet bij zich houden. Hoesse begon uitstekend aan deze wedstrijd. Mooi om dat fysieke duel tussen hem en uh, Van Dijk te zien. En Hoese bleef daarin. Hoe gek dat dan ook klinkt ten opzichte van Van Dijk. Maar dat is een enorme sterke verdediger. Bleef daarin uitstekend overeind. Maar hij heeft het wat lastig gekregen in de laatste fase van de wedstrijd. Om in de wedstrijd te blijven uh, als uh, voetballer. En nu Groningen dat eraf kan komen via Kierum aan de rechterkant. 1 tegen 1 tegen Blind. Kap naar binnen, kap dan weer naar buiten. Schiet uh, zowel in meters op, maar uh, komt Blind daarmee uh, niet voorbij. Moet dan dus even terug richting Kappelhof. Kappelhof op zijn beurt. Dan ook het 1 tegen 1 duel aan met uh, Eriksen. En dus nog verder terug. Kieft de belt, die de bal dan maar uh, in de richting van de goal van uh, Vermeer lepelt. En daar vangt de doelman van Ajax de bal rustig op. En is de aanval van Groningen, voor zover er van sprake was, alweer voorbij. Ajax heeft weer de bal en staat met 2-0 voor. Nog 20 minuten te gaan in de arena. AZ Willem 2 eindigde zoals het is begonnen 0-0. Arno Vermeulen praat namelijk de trainer van AZ, Gertjan Verbeek. Gertjan Verbeek, zie je nog uh, licht aan het einde van de tunnel naar dit wil? Waarom niet? Nou nee, omdat je niet wint, terwijl je natuurlijk juist op dit moment met deze stand... tegen een tegenstander als Willem II drie punten ontzettend hard nodig hebt. Ja, maar kijk dan, kijk je naar het, uh, naar, uh, alleen maar naar uh, een resultaat. En als je kijkt hoe wij gevoetbald hebben met heel veel ruimte in onze rug. Uh, er was geloof ik één kopballetje in de eerste helft en een bal voor langs de tweede helft. En voor de rest hebben we denk ik vijf, zes grote kansen gecreëerd. Ja, uh, wederom heel hard gewerkt. Uh, positieve spelopvatting, een heel aardig positiespel... Het enige wat ik vind dat, dat, dat er nog aan ontbreekt om, om, om Willem 2 echt kapot te spelen, is, is dat we het in een, net even te laag tempo doen. Nou ja, da, daar werken we hard aan. En uh, zolang iedereen deze inzet blijft tonen en uh, op deze manier blijft uh, geloven in een goed resultaat, dan, dan draaien we dat een keer om. Het was er eigenlijk met Elton door in de begin van de tweede helft. Die was ziek of zo, hij is, moest overgeven een paar keer op het veld. Hersenschudding of griep, ik weet niet wat er aan de hand was. Ik hoor niet. Jij overvalt mij met deze vraag. Ik heb niks waargenomen. Was de sfeer in deze wedstrijd anders dan in een normale Eredivisie-wedstrijd... naar aanleiding van wat er afgelopen week in Nederland gebeurd is? Nee, volgens mij niet. Ik zag bijvoorbeeld een actie van Jallo die uh, wilde protesteren bij de grensrechter... en toen dacht van, nee, doe het toch niet. Ja, je kunt overal wat achtergelopen zoeken. Dat, uh, als je iets wil vinden, dan vind je het wel. Dus als jij dat vindt, dan, uh, dan mag dat. Dat nou is niet negatief, maar ik bedoel, ik zie aan hem... dat hij dus op dat moment zich wel realiseert... van er is wat gebeurd, dus ik pas mijn houding aan. Nee, ik geloof daar niet in. Op het moment zou niet best zijn. Dan zou ik mijn spullen eraf halen. Als hij bezig is met andere zaken als uh, dat wat hij op veld moet doen... Dan, uh, dan is hij niet in focus. En dat betekent dat hij hem uh, moet wisselen. Want dan is de kans groot dat hij, uh, dat hij verzaakt. En dat hij, uh, uh, dat hij minder goed gaat spelen. Maar het is toch niet gek dat hij, na aanleiding van wat er afgelopen week gebeurde is, er iets van meeneemt in deze wedstrijd? Ja, dat zou ik gek vinden. Op het moment dat je alleen in deze wedstrijd daar extra aandacht aan gaat schenken, dan is dat een afleider. En dan ben je niet gefocust op je taak. En dat is voetballen. En van we voetballen. En dan moet je niet bezig zijn met de grensrechter die verleden week heel tragisch om het leven is gekomen. Ja, spelers, je zegt letterlijk, ik zou een speler eraf halen als dus dat zou gebeuren. Als hij met andere dingen bezig is, als hij niet in focus is, als hij zich laat afleiden door wat voor dingen dan ook, ja, dan haal ik hem eraf. Wat vond je van de menu stilte? Ja, dat is toch afgesproken met elkaar, dus uh, prima. Ik denk dat we, het publiek zich keurig uh, zich heeft uh, gehouden aan de afspraken die gemaakt zijn. Maar je vond het uh, ook wel symboolpolitiek, toch? Ja, ik vind... Uh, het, het, uh, het is nu een grensrechter, maar ik heb ook al vele keren meegemaakt. Als ik maandagavond de krant opensla, of maandagmorgen... Uh, dan, dan is het regelmatig dat, het, uh, dat soort dingen gebeuren. Uh, ik bedoel... Uh, ik heb een voorbeeld aangehaald van, één keer twee, van de week twee keer. Die, die jongen die in Amerika voor de metro is gegooid. Dus uh, uh, uh, het, het gebeurt iedere week. Dus, uh, het is nu alleen heel nabij in de, in de voetballerij. Omdat het in, in, een grensrechter is waarbij het op een voetbalveld gebeurt. Maar dit had ook uh, in, in de binnenstad kunnen gebeuren. En dat zei Gert-Jan Verbeek, trainer van AZ... dat thuis met 0-0 gelijk speelde tegen Willem II. Ajax-Groningen wel gespeeld, Frank? Ja, dat uh, is uh, voorbij. Hoewel je dan uh, hoopt dat als Texera dan toch niet in de wedstrijd zit. En dan wordt gewisseld door voor Sivkovic. Die uh, jonge puntspeler die vorige week debuteerde tegen Herakles. Mocht hij zeven minuutjes meedoen. En vandaag krijgt hij iets meer speeltijd. Een dik kwartier van uh, Maaskamp. Dat hij dan in ieder geval nog ietsje gaat doen. Maar ja, dat hopen we ook een beetje van bijvoorbeeld Fischer. Terwijl Ajax over de linkerkant weer uh, is gaan aanvallen. Blind de bal probeert voor te geven, maar dat lukt er niet. Kappelhof zit ertussen. En zo houdt Ajax slechts zijn hoekschop over. Daarna gaat Eriksen zich over ontfermen. Over die hoekschop voor Ajax met die 2-0 voorsprong. Ja, dat, dan is de wedstrijd in principe gespeeld. Of Ajax moet echt hele domme dingen gaan doen. En dat mag je niet verwachten in deze wedstrijd tegen Groningen. Natuurlijk, Alder wereld mee naar voren. En mooi Sander mee naar voren. Lukoki komt voor de zekerheid weer in de buurt voor een korte corner. En in tweede instantie heeft het dan nog nutkort. De bal opnieuw door hem voorgegeven. Maar komt Ajax niet tot een kans. Maar wel tot een nieuwe corner. Nu aan de andere kant van het veld. En ook daarvoor komt Eriksen dan helemaal over. En kunnen de heren centrale verdedigers gewoon lekker voorin blijven hangen. En wachten tot de bal van Eriksen komt. En zal uh, Lucoki opnieuw proberen om daar een korte corner uh, uh, op te halen. En in ieder geval twee verdedigers van Groningen weg te trekken daaruit het strafschopgebied. Nee, deze keer blijft hij staan met de eerste paal. Of toch niet? Komt hij de bal weer halen? Hij komt hem wel halen. Hij krijgt hem alleen niet. Bal nu strak voorgegeven door Eriksen. Maar opnieuw geen Ajax-hoofd dat aan zit. Wel blind die de bal opvangt. En uh, Schöne die hem opnieuw uh, inbrengt richting de penaltystip. stip Hoe ze lekker... In neergelegd Met de borst. Maar niet ver genoeg om Siem de Jong in stelling te brengen. En uh, daarna komt Groningen van de goal af. Via Kierm Kierm Die de bal binnenhoudt. En uh, niet langs Blind komt. Blind die daar uitstekend uh, uh, ingrijpt. En dus Ajax weer in balbezit brengt. Hij speelt nagenoeg foutloos. En ook aanvallend weer uh, sterk. Eigenlijk zoals we hem kennen uit uh, uh, de laatste periode van uh, zijn voetballoopbaan. Daily Blind. En nu Lukoki aan de rechterkant. Die probeert Bakker de hele tijd op te zoeken en hem uit te spelen. Dat is duidelijk de opdracht die hij heeft meegekregen van de boer. Maak je acties maar, probeer het maar gewoon. En leef je uit aan die rechterkant. Dat doet hij ook wel, maar het heeft geen rendement. Want uiteindelijk komt de bal gewoon in de handen van Luciano. En kan Groningen er weer afkomen. Je voelt aan alles, deze wedstrijd zit erop. Groningen gelooft er niet meer in en Ajax zoekt nog naar een derde goal. Maar voorlopig blijft het bij twee met nog een kwartier te spelen. you oh.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 I said I. van Davy Circus. Maar No More geldt niet voor Ajax, geloof ik... Uh, wat spelers betreft, uh, Frank Bieleid. Ik zit even te kijken, maar <laughs> ze mogen nog één keer wisselen. Dus uh, wat dat betreft komt, uh, zou er nog eentje uh, bij kunnen komen. Opvallend in ieder geval dat er veel jonkies in de ploeg zijn gekomen. 10 minuten nog te gaan in dit duel. 2-0 voor Ajax. En daar waar Maaskant jonkies is gaan wisselen. De Leeuw is eraf. Henk Bos komt er voor hem in. Texera was er al af. Sivkovic stond er daar al in de punt van de aanval. Twee jonkies. Dus daar in de punt van de aanval dacht de boer. Dat kan ik ook. Ik heb bijvoorbeeld nog Lucas Andersen even kijken. Want daar komt toch nog weer een aanval van Ajax. Via Fiesje. Die de bal in wil schieten. Maar hem zijn schot geblokt ziet. En uh, zo de aanval van Ajax weer afgebroken. Lucas Andersen is voor het eerst vandaag bij de wedstrijdsselectie. Met dank aan de blessure van Paulsen. En hij krijgt zijn eerste speelminuten ook maar meteen in het eerste van Ajax. Hij mag nog uh, 10 minuten meedoen in dit uh, duel. 18 jaar gekomen van Aalborg. En uh, geldt ook als een groot talent. Weer een Deen natuurlijk bij uh, Ajax. Maar dat vindt al lang uh, niemand gek meer. En, uh, of hij kan voetballen, dat gaan we dan uh, nu zien. Want uh, Lukoki heeft de bal aan de rechterkant. Twee tegenstanders tegenover zich. Als hij hem er voorbij krijgt, dat lukt hem uiteindelijk niet. Dan stond daar Andersen al klaar. Ter hoogte van de penaltystip om de bal in ontvangst te nemen. Zover komt het niet, want uiteindelijk is Lukoki ook degene die de bal als laatste raakt. Dus kan uh, Groningen gaan gooien. Kwakman roeit die bal naar voren. Daar uh, mag dan uiteindelijk Bakuna het gaan uitzoeken met, uh, in het luchtduel met Schöne. Dat duel eindigt onbeslist. En dan is het uiteindelijk Henk Bos uh, die uh, daar de overtreding maakt. Nee, hij krijgt er de overtredingen mee. Maar er is wel een blessure. Even kijken, oeh, dat ziet er niet zo heel erg lekker uit als uh, Van Rijn is dat. Ja, inderdaad, Ricardo Van Rijn die daar een enorme uh, smakkert maakt. Maar inmiddels alweer overeind is. En als Groningen dan natuurlijk die bal snel wil nemen via Kwakman in de hoek. Waar Van Rijn eigenlijk hoort te lopen. En Lucoki een tikje staat te pitten. Daar grijpt uh, Liesveld in en die zegt... Ho, ho, wacht even. Ik was er nog niet klaar voor. Dus gaan we die vrije trap nog een keertje nemen. En dan kiest Groningen voor de bal in de breedte. Richting uh, Van Dijk. Dus moet er wat zorgvuldiger worden opgebouwd. Loren Ook een balletje breed. Kappelhof. En via Kierm dan uiteindelijk de bal in het midden bij Sparraf, Die ook is ingevallen. Dat is dan weer niet zo'n jonkie. Maar dan toch voor Kiefterbelt in de ploeg gekomen. Groningen is wel uitgewisseld van Rijn. Inmiddels loopt hij weer als een kieviet. Heeft hij de bal aan de voet. En vindt hij Fischer centraal. Maar mag hij nu in ieder geval even gaan lopen. Omdat Andersen zijn positie aan de linkerkant heeft overgenomen. Loopt zich vast. Groningen wil eraf komen. Maar Groningen maakt niet meer zoveel haast om eraf te komen. Maar heeft niet meer zoveel aandrang naar voren. Ook al loopt daar nu Sivkovic. Maar die staat daar op een eilandje en komt bij lange na niet in balbezit. Nu zou het eventueel kunnen omdat Ajax die bal aan de linkerkant over de zijlijn werkt. En Groningen snel ingooit van Dijk balbreed naar uh, Luciano. Uh, die tikt dan de bal wat kort. Naar Kwakman krijgt hij de bal met dezelfde snelheid weer terug. Weer kort naar Kwakman. Ah, die wordt onder druk gezet door uh, De Jong. en Dus snel breed naar Van Dijk. Dat loopt uiteindelijk allemaal goed af als Van Dijk voor de lange bal kiest. En Groningen zo toch in de buurt van de middenlijn terecht komt met Bakuna. Die wegleidt op het moment dat hij de bal achter de verdediging van Ajax wil gooien richting Kierm. Dus komt die bal niet zover. Ajax neemt over via Schöne en Fischer. Schöne met uh, op zijn beurt de diepe bal richting Lukoki. Maar dat is niet zo'n kopper, dus die gaat onder de bal door. En Groningen neemt daar dan weer over uh, via de middenvelder... en een lange bal van Luciano. Het is geen mooie wedstrijd meer. Ja, het is eigenlijk nooit mooi geweest als het uh, om Groningen gaat. Ajax heeft het bij Vlagen geprobeerd. Het heeft een 2-0 voorsprong opgeleverd. We hebben nog 7 minuten officiële speeltijd. AZ Willem 2 eindigde doelpuntloos. We hoorden net al Gert-Jan Verbeek, de trainer van AZ... en nu die van Willem 2. Jurgen Streppel, eh, laten we even met het begin beginnen. Was dit een andere wedstrijd dan een normale competitiewedstrijd door de gebeurtenissen van deze week in Nederland? Als je met die wedstrijd bezig bent, valt dat wel mee. Maar eh, op de weg hier naartoe in deze week eh, was het wel eh, ja, het, een, een, een rare gewaarwording, vond ik. Hebben jullie van tevoren in de spelersgroep eh, gesproken over de manier waarop je daarmee omgaat vandaag in zo'n wedstrijd? Ja, dat hebben we gedaan. In de, in de bespreking nog, deze week heeft het over gehad, maar zeker in de bespreking... Dat het toch wat anders is dan, uh, dan een andere wedstrijd. Dat we ons daar bewust van uh, moeten zijn. En ik moet eerlijk zeggen dat mijn team dat allemaal uh, altijd uh, redelijk goed onder controle heeft. En uh, ja, vandaag zeker ook uh, dat, uh, dat ze dat prima gedaan hebben. Was er was een moment waarop dat was te zien. Uh, Jallo wilde protesteren bij de grensrechter. En bedacht zich toen, hield in en draaide zich om zo van... Uh, nee, dat is niet de wedstrijd ervoor om dat te doen. Oh, dat, ja, dat, heb ik, dat moment heb ik niet gezien. Uh, was dat eerst op tweede helft? Dat... Tweede helft. Tweede helft. Dat moest eigenlijk voor mijn neus zijn gebeurd. Dus, uh, dat heb ik niet gezien. Uh, Complimenten voor Gabi uh, dat, hij dat, uh, dat hij dat dan doet. Prima. Ik uh, legde het moment voor aan Gertjan Verbeek. Beek. Die zei: Als de speler van AZ dat had gedaan, had ik hem eraf gehaald. Want als je eenmaal aan die wedstrijd begint, dan, uh, dan moet je, je daarop helemaal focussen. Ja, Dat moet Gertjan weten. Als je het gezien had, was het voor jou geen enkele overweging geweest om hem eraf te halen, neem ik aan. Nee, sterker nog, uh, compliment voor Gabi. Dus... Want volgens mij helpt dat niet zoveel hoor. Volgens mij, uh, ik heb. Ik heb in mijn hele carrière volgens mij één keer gezien dat uh, een scheidsrechter na protesteren de andere kant op fluit. Dus uh, complete onzin, nonsens. Je mag uh, tevreden zijn, mag ik aannemen, met een punt. En maar, ondanks dat de ploeg niet hoog staat, is dat toch een uh, prima resultaat voor jullie om Ja, het was een uh, degradatieduel uh, geloof ik op voorhand. AZ staat natuurlijk veel te laag. Het is een prima ploeg. Uh, ook wij het hebben het hier vandaag lastig gehad. Maar we zijn al drie weken ongeslagen en uh, de teamsperen, de teamgeest is fantastisch. Um, ik denk wel dat wij nog beter kunnen en moeten voetballen, want we hadden vandaag uh, AZ uh, nog veel meer pijn kunnen doen als we wat zorgvuldiger waren geweest in, uh, in balbezit. We weten dat we niet laatste willen staan, daar staan we nu niet op dit moment, dat is prima. We moeten zorgen dat we dat naar, uh, volgens mij naar 36 wedstrijden, naar 34 wedstrijden moeten doen. Ja, of na competitie toch? Ja, als we die kunnen ontlopen, ja, dan, uh, dan, kunnen we, dan kunnen we de vlag uithangen denk ik uh, in Tilburg. Dat zei Jurgen Streppel, hij is de trainer van Willem II uit Tilburg. 0-0 was het resultaat in de uitwedstrijd tegen AZ. Ajax-Groningen, Frank Wielijt. Dat was zo'n momentje van uh, Lukoki op jacht naar de 3-0. Maar hij raakte de lat even tussen twee uh, tegenstanders door. Met nog uh, een kleine vijf minuten op de klok blijft het dus 2-0 voor uh, Ajax. Ondanks die poging van uh, Lukoki. Ajax uh, dat met Fischer centraal en daar uh, beurtelings in de spits opduikend met uh, De Jong... ...nog wel de nodige dreiging heeft. Andersen probeert zijn spel zo simpel mogelijk te houden. Geen foutjes te maken. En nu Scheuna aan de linkerkant strafschopgebied in. Zover komt het niet. Kappelhof houdt hem tegen. En de bal ook. Dat is niet onbelangrijk, want dan kan Groningen weer gaan voetballen. Nu Kappelhof blijft ook goed voetballen als hij de bal opnieuw terugkrijgt. En Bakuna aan de rechterkant van het veld. Lijkt de bal over de zijlijn te gaan. Maar Kielem houdt hem blijkbaar binnen. Geeft dan de bal te scherp voor, voor Sivkovic. En dus Vermeer die opraapt... Op het rand van zijn eigen strafschopgebied Sivkovic heeft al een schotje voorlangs weten te produceren. En dat was in ieder geval al iets op zo'n uitbraakje van Groningen die we nog maar spaarzaam zien in deze tweede helft. Maar Sivkovic hebben we in ieder geval al vaker gezien dan texeren aan de hele wedstrijd. Dat is dan toch uh, iets wat hij uh, mee kan nemen. Dat geldt trouwens voor allebei uh, de spitsen: zowel de jonge als uh, de oude oudere Uruguayaan. Zo kunnen we dan maar uh, uit beleefdheid uh, maar beter zeggen. Al de wereld. Voor de zekerheid de bal maar even over de zijlijn geschoten. Halverwege zijn eigen helft met Sivkovic in uh, zijn rug. Even kijken of iemand zin heeft van Groningen trouwens om die uh, ingooi te gaan nemen. Ja, Bos meldt zich uh, aan de, de zijlijn. Met de bal in zijn handen en dus kan via Bakuna het spel in ieder geval weer door. Gaat Bos terug naar Bakuna. Die twee staan ingesloten door drie Ajaxiden. Eén daarvan is Schöne, die duwt Bos. En die duwt uiteindelijk Bos met ballen al over de achterlijn. En dan wordt de bal inderdaad achtergegeven door Liesveld. En dan is de aanval van Groningen weer over. We hebben nog te spelen. Drie minuten officieel in de Arena. 2-0 voor Ajax. Ado Peksolle eindigde eerder vanavond in 1-1. De gelijkmaker voor Ado kwam van Jens Toornstra.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 Dat ja, was ook een beetje een klap, hè? want uh, plotseling stokte het bij jullie. Ja, klopt. We waren goed bezig. En uh, uit het niets wat, ja, wat ik zeg, valt die goal. Zijn we zijn weer verslag. Uh, ja, gelijk krijgen ze een kans op 2-0. Nou, die houdt Gino goed tegen. En, uh, ja, daarna maakten we eigenlijk de 1-1. Maar dat was, uh, die werd afgekeurd. Onterecht, geloof ik. Ja, we, we hebben de beelden teruggezien. Uh, nou, dat, dat hebben jullie in het veld natuurlijk niet uh, gekund. Misschien hoor je het in de rust. Maar uh, wat ik opvallend vond, was dat je helemaal niet protesteerde. Nee, ja, nee ik, ik werd van de achteren gecoacht door Rijdel van... Uh, uh, ja, laat, laat me gaan, dat is voor mij. Om, om, ja, daarom dacht ik dus dat ik buitenspel spel stond. Maar uh, ja, ja, ik, ik, ik had het gevoel eigenlijk ook. En, uh, ja, niemand protesteerde volgens mij. We hebben die uh, minuut stilte. Dat is natuurlijk vanwege een heel verschrikkelijk moment uh, van vorige week. Wat schiet allemaal door je hoofd op zo'n moment? Nou ja, uh, ja, je denkt toch wel even terug aan hoe, hoe zoiets kan gebeuren... En, uh, nou, ja, het was ook ja, echt goed stil in het doen. Dus dat, ja, dat vond ik in, in ieder geval wel mooi. Indrukwekkend? Ja, dat ja, vond ik wel. Uh, ja, dat, daar werd ik zelf... Ja, tenminste, ik bleef er wel stil van, zeg maar. En uh, ja, als je zeg maar, niet eens bent met de scheidsrechter op, op deze dag... dan hou je toch in je achterhoofd van uh, een beetje rustig aan. Uh. Dus jij merkte wel iets anders in het veld? Meer respect? Nou ja, goed. Kijk, ik ben het nog steeds soms niet eens met de scheidsrechter. En dan zeg je er wel wat van. Maar in je achterhoofd denk je wel van... ja. Die man doet ook zijn best. Het gaat ook om de manier waarop, hè? Ja, dat is zeker waar. Nog even over het voetbal. Of misschien wat anders. Een transfer misschien wel. Want er wordt weer driftig gespeculeerd over een vertrek van jou... misschien naar Engeland. Misschien wel andere landen. Maar Swansea wordt weer genoemd. Hoe zit het nou? Ja, dat vraag ik me ook af. Nee, ja, het speelt al een paar... Tenminste, ja, een jaar. En ja, kijk, ik heb tegen mijn zaken we gezegd... als het echt concreet wordt, dan... Dan hoor ik het wel. Maar zou het voor jou een optie zijn om tijdens de winterperiode over te stappen... als die kans zich aandient? Ja, goed, ik, tuurlijk. Als die kans zich aandient, dan uh, is dat zeker een mogelijkheid. Jens Storendstra van uh, ADO Den Haag. 1-1 speelden ze tegen uh, Pek Zwolle. En uh, Ajax staat met 2-0 voor. Uh, tenminste, dat uh, is het nog steeds, Frank? Ja, en we zitten in de blessuretijd uh, van de wedstrijd. Het had 3-0 uh, moeten, nou slash kunnen zijn... We zullen het hem vergeven omdat het een debutant is, Lucas Andersen. Hij schoot de bal op de paal Na een heerlijk paasje buitenkantje voet van Fischer. De kans geboden aan Andersen, nu de bal voorlangs. Vermeer grijpt daar prima in en ook geen spits van Groningen die er echt in geloofde. Dus Vermeer had het niet al te ingewikkeld als hij maar klem vast had en dat had hij. Dus Andersen had bij zijn debuut kunnen scoren. Het is al zoveel Ajaxide gelukt. Het kan nog steeds, want we spelen nog. Maar anders had het eigenlijk al kunnen doen. Die bal binnenkant paal gemikt door de jonge Deen van Aalborg. 18 jaar pas en nu al zijn stempel een klein beetje weten te drukken op deze wedstrijd. Althans de slotfase met die ene actie van, van hem. Fischer die de bal op de middenlijn even komt ophalen. En dan de jong die over het been van Agilore gaat. Dat levert de middenvelder van Groningen nog een gele kaart op in deze wedstrijd. Dat is de tweede en Ajax een vrije trap natuurlijk halverwege de helft van Groningen. Maar echt veel haast maken de ajax hier ook niet meer om daar nog iets moois uit te halen. Niemand in de punt van de aanval ook op het moment dat Eriksen daar achter de bal gaat staan. Met Fischer in de buurt, bal kort genomen, breed gelegd richting Lukoki. Die zal zijn actie gaan maken ten opzichte van Bakker met wat rugdekking. Daar van Bos, de actie van Lukoki. Hij draait in eerste instantie weg, levert dan in bij uh, Schöne die heeft alle ruimte. Legt de bal boven zijn linker. En dan moet Luciano ingrijpen. Dat doet hij prima. Stomt de bal weg. Weer, uiteindelijk komt hij dan weer terug bij Schöne. En zo kan Ajax doorbouwen aan de volgende aanval. Via Blind. Blind, Blind die uh, de bal breed legt richting uh, Schöne. In de slotfase van dit duel in de arena. Waar Ajax leidt met 2-0. En dus gaat winnen van Groningen. Oh, dat bal, dat bal! Buitenlands voetbal, langs de lijn. Chelsea heeft in de Engelse Premier League voor het eerst onder Rafael Benitez een wedstrijd gewonnen. Bij Sunderland werd het 3-1 voor Chelsea, met onder meer twee treffers van Fernando Torres. Benitez was dus opgelucht. Het team was focussend, was You je zien dat the commitment was there. And little by little we are adjusting things and the team has um, the winning mentality, the offensive mentality that we were looking for. And in the second half, defending as a unit, as a team, working hard, helping each other. So, a lot of positives. Het team speelde geconcentreerd en toonde een winnaarsmentaliteit. Bovendien hielpen ze elkaar in de tweede helft goed met verdedigen. Louter positief nieuws, dus al dus, Melitis. Arsenal versloeg West Bromwich Albion door met 2-0 twee benutte trafstoppen van de Spanjaard Arteta. Arsène Wenger, de coach van Arsenal, wist dat zijn ploeg moest winnen om de topploegen niet uit het oog te verliezen. Het is heel pleasing, maar heel. Uh... Required as well, you know. It was a very important to win for us today because we were bit back to the wall. You couldn't afford to drop any points, and it's never easy to play when you have absolutely to win. But we yet, uh, focus, spirit, created chances, and overall, I feel uh, we had a good game. Het is nooit makkelijk om een wedstrijd te spelen die je moet winnen, maar het is gelukt en achteraf kan ik zeggen dat we ook goed gespeeld hebben al dus Wenger Ajax Groningen is overigens afgelopen het is 2-0 gebleven. Swansea City, nog zonder doelman Michel Vorm... verloor met 4-3 van Norwich City. Aston Villa kwam tegen Stoke niet verder dan 0-0. Verder Southampton Redding 1-0... en Wigan Athletic tegen Queen's Park Rangers 2-2. Manchester United gaat een kop met 36 uit 15. Manchester City heeft er 33 uit 15 is tweede. En Chelsea is derde met 29, maar dan uit 16. Morgen ontvangt de nummer 2, titelverdediger Manchester City... de koploper Manchester United. Dan Duitsland, daar verloor Borussia Dortmund... in de Bundesliga in eigen huis met 3-2 van Wolfsburg. Bas Dost maakte de winnende voor de bezoekers. Na 35 minuten kreeg Marcel Schmelzer van Dortmund ten onrechte rood. De scheidsrechter dacht dat hij hens maakte, maar dat bleek niet het geval. Scheidsrechter Wolfgang Stark gaf dat na het zien van de tv-beelden toe. Het was een waarnemungsfehler. Het me natuurlijk leid. Het dacht eigenlijk niet. passeren. is passiert. Maar wie grond afgrond de tv-beelden lag geen handspiel voor. En soms was... De en die rood, die een van me. Het was geen hens, ik heb het verkeerd gezien, dat spijt me bijzonder. Al dus scheidsrechter Stark. Zonder Arjen Robbe won koploper Bayern München met 2-0 bij Augsburg. Schalke 0-4 verloor bij VfB Stuttgart met 3-1. Uh, Schalke heeft nu al in de competitie vijf duels niet gewonnen. Stevens reageerde, de trainer reageerde na de nederlaag behoorlijk cynisch. Dan een krant bestimmte namen als nachtvolger al brengt. Nou, super. Ja, dat vind ik super. Maar morgen liegt weer een andere krant daarop, zeg ik immer. En of het dan positief of negatief is dat men over die schrijft. En als ze niet meer over die schrijven, dan is het ganz gefährlich. Stevens weet dat er in sommige kranten al gespeculeerd wordt over zijn opvolger. Dat vindt hij super, zegt hij. Want als ze niet meer over je schrijven, dan wordt het pas echt gevaarlijk. De overige uitslagen Nürnberg voor Tudel Düsseldorf 2-0. Freiburg, Kreuter, vuurt te 1-1-0. En Eindracht-Frankfurt versloeg weer de Bremen met 4-1. Bayern München gaat met 41 uit 16 aan kop. Bayern Leverkusen is tweede met 30, maar dan uit 15. Borussia Dortmund en Eindracht-Frankfurt bezetten de derde plaats met 27 uit 16. Morgen is er nog Hannover 96, Bayern Leverkusen. En Borussia münchen klatbach tegen Mainz. Dan Italië. Atalanta-Parma werd 2-1 en. AS Roma Fiorentina 4-2 uh, voor Roma scoorde Francesco Tutti, uh, Totti tot uh, die twee maal. Uh, Juventus gaat een kop met 35 uit 15... gevolgd door Napoli met 33 uit 15... Inter met 31 uit 15... en Fiorentina heeft er nu 29, maar dan uit 16. Wesley Snijder maakt ook morgen geen deel uit van de selectie van Inter... voor het belangrijke duel met Napoli. Volgens de club wegens een kuitblessure. Snijder heeft een conflict met Inter... omdat hij weigert zijn contract te verlengen tegen een lager salaris. Dan Spanje, vier wedstrijden vanavond. Real Valladolid tegen Real Madrid. 2-3 Benzema en tweemaal Eusil voor Real. Real Sociedad tegen Riquetaffe, 1-1. Malaga, Granada, 4-0. En Osasuna, Valencia is net begonnen. Daar is nog niet gescoord net. Nou ja, ze zitten bijna aan het einde van de eerste helft. Barcelona gaat de kop, 40 uit 14, gevolgd door Atletico. 34 uit 14. Real Madrid heeft er 32, maar dan uit 15. En Malaga 25 uit 15. En Malaga is daarmee vierde. Lionel Messi kan morgen gewoon meedoen... in de uitwedstrijd van Barcelona bij Real Betis. De Argentijn blesseerde zich woensdag aan zijn knie... in het Champions League-duel met Benfica. Maar die blessure bleek mee te vallen. Messi is nog één doelpunt verwijderd... van het record van Gerd Müller. De Duitser maakte in 1972 voor Bayern München... en de nationale ploeg 85 doelpunten. Dan België, daar heeft Anderlecht, de ploeg van trainer John van den Bron... met 5-0 gewonnen bij Bergen. Het duel werd voorafgegaan door een minuut stilte... ten nagedachtenis aan de overleden grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De overige uitslagen cerkelen Brugge tegen Leuven 1-1... KV Mechelen, Lokeren 2-1-A, agent Waasland-Beveren 0-2... en Kortrijk tegen zult 1-2. Gisteren al eh, verpletten de standaard Charleroi met 6-1... 19e wel eens gespeeld aan de top in België. Anderlecht heeft 43 punten, Zultenwaardig hem 37 en Lokeren 33. Morgen is er nog Beerschot, Club Brugge en Racing Genk tegen Liersen.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 Link de strol van Ming de Vil bracht de tijd op 14 minuten voor elf. De eredivisie. Dan en de goal. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met de Ajax FC Groningen 2-0. Bij Rus was het 1-0 door Boerichter. De tweede kwam van Schöne en kwam uit een strafschop. Eerder miste Siem de Jong van Ajax al een strafschop. Dat was bij een 0-0 stand in de 14e minuut.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 Maar ja, Alex Persoor zal toch wel wat gezegd hebben tegen zijn spelers? Uh, nou ja, niet zoveel, dat de training om half elf is... en dat ze niet zoveel plannen voor de zondag moesten maken nog. Ado Den Haag, Pek volle 1-1. Bij Rus was het 0-1 door Hachante en 1-1 werden door Toornstra. Eén punt voor Ado, maar dat is te weinig voor Toornstra. Uh, ja, tenminste ja, van tevoren denk je dat wel, maar... Uh...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 Ja, het was een degradatieduel geloof ik op voorhand. AZ staat natuurlijk veel te laag. Het is een prima ploeg. Ook wij hebben het hier vandaag lastig gehad. Maar we zijn al drie weken ongeslagen. En de teamsperren, de teamgeest is fantastisch. Ik denk wel dat wij nog beter kunnen en moeten voetballen. Want we hadden vandaag AZ nog veel meer pijn kunnen doen. Als we wat zorgvuldiger waren geweest in, in balbezit. Na alle gebeurtenissen van de afgelopen week. Kon uh, Jallo, speler van Willem 2, zichzelf nog net inhouden tegen de scheidsrechter.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 Op het moment zou niet best zijn. Dan zou ik mijn spullen eraf halen. Als hij bezig is met andere zaken als uh, dat wat hij op het veld moet doen, dan, uh, dan is hij niet in focus. En dat betekent dat je hem uh, moet wisselen. Want dan is de kans groot dat hij, uh, dat hij uh, verzaakt en dat hij. Uh... Dat hij minder goed gaat spelen. Gisteren uh, eindigde Heracles tegen FC Utrecht in 1-1. De standaardkop, uh, zowel Twente als Vitesse heeft 34 uit 15. Derde is PSV 33 uit 15. Ook Ajax heeft nu 33 punten, maar dan uit 16 wedstrijden. En vijfde is Feyenoord 30 uit 15. Dan onderin uh, NAC 12 uit 15, VVV 11 uit 15, Willem II 11 uit 16 en Rode JC sluit nu de rij 10 uit 15. En ODSC speelt morgen om half één uit tegen Heer de Veen. Om half drie is er VVV Vitesse en Nak tegen Feyenoord. En om half vijf de topper PSV FC Twente. Well, I was so busy going nowhere. Hanging out in no man's land.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 Set your feet And so it's a goodbye to the street I'm so pleased to meet you Sweet to Well I'd have given up Believing That I'd ever end But now I'm happy on that highway, wire With your voice a ringing in my ear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 Ja, het kostte uh, eigenlijk te veel kracht. Ja, was dat uh, de enige moeilijke fase voor jullie in deze wedstrijd eigenlijk? Het eerste deel van de eerste helft? <kijkt> nou ja, ik denk dat we... Ja, qua, we hebben weinig zelf weggegeven. Alleen, uh, ja, we hadden, op een gegeven moment, zij wilden eerst druk zetten. En daar kwamen we een paar keer redelijk onderuit. Niet heel snel, maar we kwamen er redelijk onderuit. En daarna gingen ze, ja, stonden ze toch vrij dicht op de 16. En dan is het lastig om, uh, om daar doorheen te komen op een gegeven moment. Gelukkig scoren we ja, uit de voorzet. En... Uh, ja, wat ik zeg, tweede helft krijgen we redelijk snel, tenminste, redelijk snel een penalty. Daarvoor hadden we ook een paar momentjes dat we niet, uh, niet helemaal scherp waren. En uh, ja, na die 2-0 krijg je nog wat kansen. Maar uh, het was net niet, net niet uh, veel genoeg vandaag. Als we naar die penalty gaan, eerst, eerst die aanleiding. Uh, hij geeft een gele kaart en het, het leek er buiten. Uh, ja, ja, daar zijn eigenlijk uh, niemand van de spelers echt mee bezig hè, op het veld. Nou ja, ik, ik kon niet zien vanaf waar of het buiten was. Dat, ja, dat was voor mij niet te zien. Maar ik vroeg hem ook van ja was het uh, was geel en hij zei ja hij liep schuin en er liep nog iemand maar ja daar kun je over twijfelen. Alleen uh, ja ik dacht eigenlijk ik was bezig met die penalty maar uh, ja tuurlijk was het ja, voor ons lekkerder geweest als hij met de grote af was gegaan. Maar ja de beslissing was genomen en uh, ja, dan moet hij eigenlijk erin en dan speel je vanaf dat moment uh, iets makkelijker en gelukkig uh, viel hij daarna nog wel. Even hè, over dat protesteren rood of geel, of wel of geen penalty. Er is natuurlijk een heleboel uh, gezegd en geschreven... Uh, na wat er deze week gebeurd is. Wat gaat er uh, bij jullie spelers door jullie heen... op het moment dat, je, dat, dat zoiets gebeurt? Want uh, ja, doe je rustig aan? Hoe, hoe werkt zoiets? Nou, nee, we hebben het voor de wedstrijd wel een beetje over gehad. Maar ja, in de wedstrijd ben je daar niet echt mee bezig. En, uh, je wil gewoon de, die drie punten halen en de wedstrijd winnen. Alleen, uh, ja... Op zo'n moment dat hij, uh, dat hij rood gaat, loop ik gewoon rustig even naar hem toe en vraag ik het even wat hij, wat hij dan denkt. Dan ja, op dat moment draait hij het toch niet meer om. Maar uh, ja, je vraagt altijd gewoon uh, wat, is, wat er nou gebeurt. En uh, ja, dan legt hij dat uit. En uh, dan kun je eens zijn of niet mee eens zijn. En, uh, ja. en dat was Siem de Jong, de maker van. Uh, nee, geen maker van het doelpunt. dan de doelpunten. Hij miste de straks en Boerrichter. En Schöne scoorde wel voor Ajax. Dat met 2-0 van FC Groningen won. Eens kijken, uh, dit is het einde van deze langste de lijn. Uh, morgenochtend om 6 uur kunt u alweer hockey kijken op NOS.nl Nederland-Australië. De finale van de Champions Trophy. En om tien voor zes is er op NOS.nl Schaatsen. De wereldbekerwedstrijden in Nagano in Japan. Uh, allebei de dingen kunt u ook uh, flitsen op de radio, op Radio 1 luisteren. Langs de lijn is er morgenmiddag om twee uur met uh, die voetbalwedstrijden in Nederland. En ook City tegen United in Manchester. Uh, het EK Cross, dan hebben we het over atletiek met hockey. De finale van de Champions Trophy, maar dan een nabeschouwing. En dus ook nabeschouwing van schaatsende wereldbekerwedstrijden. Dat morgenmiddag om twee uur in de volgende Langs de Lijn. Het komende uur kunt u nog luisteren naar Max van Wezel. Hij presenteert met het oog op morgen. Nog een prettige avond.